Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In een natuurgebied bij het Brabantse Kaam boet een zeer grote brand. Volgens de brandweer grijpt het vuur snel op zich heen. Maar is de brand moeilijk onder controle te krijgen vanwege de slechte bereikbaarheid. De politie zet een helikopter in om de omvang van de brand in kaart te brengen. Omwonenden hoeven niet geëvacueerd te worden. Wel moeten wandelaars en andere recreanten het gebied verlaten. De burgemeester van Brussel heeft een optreden van de omstreden Franse cabaretier Donné vanavond verboden. Hij besloot, dat na te, hij besloot dat na advies van de veiligheidsdiensten. Er zijn al eerder shows van Donné geannuleerd, ook in Brussel. De teksten van de cabaretier zijn vaak provocerend. Hij maakt vaak joden belachelijk. Begin dit jaar veroorzaakte hij veel ophef door zijn steun te betuigen aan de man die een aanslag pleegde op een koosjere supermarkt in Parijs. Uiteindelijk staakt het vuur in Jemen is maar voor een deel succesvol geweest. Vooral in de hoofdstad Sanaa hebben de mensen even rust gehad, maar op de meeste andere plekken gingen de gevechten gewoon door. Vanavond om tien uur Nederlandse tijd loopt het staakt het vuur af. Vandaag is in Saoedi-Arabië een overleg begonnen dat moet leiden tot een blijvend bestand, maar de kans van slagen is klein. De Saïtische Houthis, die de hoofdstad Sanaa en een groot deel van het Noorden in handen hebben, willen niet deelnemen aan die bespreking. Een bejaarde Duitse man is voor zijn huis in de buurt van Frankfurt doodgeschoten door de politie. Hij opende het vuur op de agenten omdat hij wilde voorkomen dat hij werd opgenomen in een kliniek. Toen de politie terugschroot, raakte de 74-jarige man dodelijk gewond. Waarom die moest worden opgenomen is niet bekend.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 Het weer, morgen is bewolkt en gaat het regenen. In het Zuidoosten komt de regen later, dan wordt het 18 graden. Maar op de meeste andere plaatsen is het koeler. Dit was DFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook worden er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Na madrugada dançar, rolar até o sol raiar, cada amiga mas tá embalada, tem Gustavo Lima, até de madrugada dançar, rolar que hoje vai rolar o Na madrugada rolar Até o me liga, maar só te embalada. Quero te tippen, madrugada danza, Que hoje vai rolar o tje, Staat Lima. en van Zandvoort. Zandvoort.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 Www.zfmzamvoort.nl. Zfm. Ik Gauw. Mijn eerste teken zonder net de mouw Ik zie mezelf niet zo gauw Niets doen en moeten buiten met mijn tanden in mijn taal Dus ik lig wakker dan de nachten dromen De spanning over wat gaat komen Morgen beginnen we de dag weer vrolijk ik Zie de zon opkomen Lig wakker in bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten In de zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten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 De zon breekt door achter, volgt op toekomst Zo'n drang naar morgen, daarom ik lig wakker in mijn bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten In de zon bleek langzaam door Mijn ogen reeds gesloten al en als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik heb slapeloze nachten Zo'n van planning vermogen, doe me nog steeds voort Of ik wat ik kan worden. De zon breekt door, de sterren uit de lucht, dat is ons decor. Planning morgen doe me nog steeds voort over ik wat ik kan worden. Lig wakker in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd die langzaam door. Slapeloze nachten, in de zon breekt langzaam door. Vroeger reeds gesloten. Ik denk dat als ik slaap wil ik even weg van al mijn dromen.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 That's why I go So the truth don't slip Your rapture master become the master and kick at you i'm playing a new span for this woman made to be deadly just like the omen no more tripping too strong to fall shoes on the other foot shots a minor cold little did you know what you were showing it hurt it when you flirted but i kept going now the student is the teacher you can't free played the game of life and i beat you